...waar werk hebben gedaan. Ze moesten veel te zwaar tillen. Deze bedrijfsort zag heel veel mensen voorbij komen met last van hun rug, schouders en knieën. Mijn taak is het beschermen van de gezondheid, het bevorderen van de gezondheid en het daarvan nodig het helpen herstellen. Maar wat ik aan het doen ben is mensen helpen herstellen en vervolgens weer terugplaatsen in een omgeving waar ze ziek werden en er is niks veranderd. Uh, dat heeft me wel toen besluiten. Dit kan ik niet langer verantwoorden. Uh, ik moet hier weg. Vakbond FNV is een meldpunt begonnen en roept mensen op zich daar te melden. En met die meldingen hopen ze dan naar de rechter te stappen. De nieuwe Britse premier Liz Truss kan elk moment het Britse volk gaan toespreken. Ze gaat waarschijnlijk iets zeggen over maatregelen tegen de hoge energieprijzen. En volgens correspondent Arjen van der Horst gaat ze ook snel nieuwe ministers bekendmaken. De overgang naar een nieuwe regering gaat altijd razendsnel in het Verenigd Koninkrijk. Truss zal meteen beginnen met het vormen van een regering, een kabinet. Dan morgen is meteen haar vuurdoop in het lagerhuis met haar eerste vragenuurtje als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De man die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk in het Brabantse oud -Gastel heeft roekeloos gereden, zegt het Openbaar Ministerie. Afgelopen vrijdag knalde de verdachte in een gehuurde auto tegen een andere auto aan. Twee vrouwen en twee kinderen die in die auto zaten kwamen om het leven. Een derde kind moest gewond naar het ziekenhuis. Zij ze inmiddels weer thuis. En gaat het Nederlands vrouwenvoetbal-elftal naar het WK of niet? Dat wordt vanavond duidelijk in de wedstrijd tegen IJsland... Als het team wint gaan ze meteen door naar het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Zelf hebben de vrouwen er wel vertrouwen in. Het ligt aan ons. Als wij goed gaan voetballen en, en durven te voetballen, dan zijn wij beter. En dan, dan heb ik alle vertrouwen in dat we dat gaan winnen. Als we, als we denken dat, we, dat het makkelijk komt of dat we op 80% kunnen spelen, ja, dan, dan krijgen we het heel moeilijk. Je, je moet gewoon winnen en dan, dan ben je gekwalificeerd. Zo klinkt het eigenlijk heel simpel. Ja, ja, voetbal is ook simpel. Vanavond om kwart voor negen is de wedstrijd. En dan nog het weer. Het is nu nog lekker zonnig, maar richting het zuiden komen er onweersbuien aan. Morgen droogt het op, komt de zon weer tevoorschijn en wordt het de graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan de files met de meeste vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en de Knoop het Oude Rijn, 10 minuten op onthoud. A4, daarna richting Amsterdam verknopelt die we meer 10 minuten. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring 10 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd tussen Aalsmeer en Knooptrotten ruim 20 minuten op onthoud. Eén rijstrook is daar dicht. A9 Alkmaar richting Diemen... voor afwit AMC een kwartier vertraging. Op de ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-Over Amstel en Amsterdam-Slotenvaart 10 minuten. En op de.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 Op dit moment van alles op het circuit. Welkom bij dit uh, nieuwe uur van de race Radio met Toto en Line. Ja, het want... begon allemaal met uh, Yuki, hè? Ja, Joekie, ja, dat ging helemaal niet goed. Uh, want, uh, ja, het was heel het raar. Je, Hij je eerst, je... ging later weer door. Hij stopte in de slotenmakerbocht. Ging toch door naar de pits, waar ja. ze uh, een halve minuut aan zijn riemen uh, zaten te uh, schoren, uh. gesleuteld. <laughs> ja. Ze kregen ze dus niet goed vast, waarschijnlijk. Ging toch weer weg en stopte vervolgens bovenaan hun rug. Ja en waar is de wagen stilzetten... waardoor nu nog steeds een virtual safety car is. Nou, dan krijg je natuurlijk de pitstops... de bijna-vrije pitstops die je kan krijgen. Ik zie nou, daar gaan. heeft uh, Verstappen van geprofiteerd. is naar de harde band gegaan. Ja. Ik dacht de rode, maar... Jaap heb er meer kijken op. Het was gewoon de witte. Mm. Dankjewel, Jaap. <lacht> en, uh, <lacht> en uh, nou ja, Hamilton... Uh, die maar rijdt op, op geel, de medium band. Maar het verschil is nog steeds 17 seconden... Dus ja, ik, met ik, nog 23 ronden, 22 ronden te gaan. Ik ben geneigd om te zeggen... de gele gaan wat uh, minder is, is, lang mee... en de witte gaan langer mee. Ja, dus ik, lange mee, dus, ja. dus, ik, dus ik, ik ga ervan uit... Maar dat ze, gaan, ze zijn normaal gesproken wel iets sneller. Hè. Mm -hmm. Dat scheelt denk ik 2, 3 tiende seconden. Ja. Maar ja, 20 ronden na 3 tiende... hoeveel is dat? 6 uh, uh, seconden. 6 seconden. Dus, nou, waarom, dat, dat wordt, valt mee uh, Dat valt mee, hoor. Dus, en uh, de Spiritual Safety coach is er nu al. Het ziet er niet slecht uit... voor, uh, uh, voor, vriend Verstappen, voor onze grote vriend Verstappen. Ja. Uh, het wordt waarschijnlijk een, een, een race tussen Verstappen en Hamilton. Ja, dat is ja, natuurlijk ook heel leuk. Uh, heel leuk, maar het verschil is groter als vorig jaar. Want vorig ja, jaar zat waar? er ongeveer vier ja. seconden in... totdat Bottas besloot ja. om die snelste rondetijd neer te zetten... waardoor Hamilton nog een keer naar binnen moest. Ja. Daar ging nou, het in het slot, dat is waar. maar... Uh, nu is die, is die groter, maar ik blijf uh, ja. erbij met het hele verhaal. Ja, uh, ja. ja, ik zeg gewoon goede groot, beslissing. Uh, en uh, Hans, wat ik net ook zag, ze zaten een klein beetje te grijnzen bij Red Bull. Uh, zo van, uh, ja, ja, ja, ja, Dat ja, ja, gaat toch ja. een bepaalde manier van zelfvertrouwen uit, heb ik ja. het idee. Leclerc, dus, ik, uh, Leclerc uh, staat inmiddels op 20 seconden van Verstappen. Uh. Dus die is een beetje uitgeteld op de vierde plaats. En ja. de, Derde is Russel op dit moment. Mm -hmm. Dus je krijgt misschien een Red Bull uh, twee keer Mercedes. Perez gaat ook niet slecht hoor. Die uh, mm -hmm. heeft op dit moment de snelste uh, raceronde ook. Mm -hmm. Dus die pakt misschien nog een puntje extra. Um, ja, 12,6 seconden is verschil. Ja, het verslappen. blijft hangen nee, Hans op dit moment. Nou, uh, we hebben nog de... 21 ronden te gaan. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik denk dat hij een uh, uh, marge heeft die voldoende zal zijn, waarschijnlijk. Verslag. Ja, dat lijkt mij ook uh, in dat maar, opzicht. Dus, ja, wanneer uh, hij geen fouten maakt en er uh, niks raars gebeurt... ...heeft hij een goede kans om uh, voor de tweede kracht van elkaar de Dutch Grand Prix te winnen. Ja, dat zou wel heel erg leuk zijn. En maar, ik, uh, we zijn er nog niet schieten. Hoe noemen we dat ook weer? Uh, je moet de huid ja. van de beer verkopen. Je moet ja. niet verkopen voordat je geschoten de, is. Je moet niet schieten op de beer. Draai hem aan we, ja, ja, Draai hem Dan, aan dan ga ik even mijn, uh, mijn muzikale vrienden uit Haalem even een beetje weer uh, support geven. Want uh, dit uh, komt 24 september in het patronaat uh, te, te staan. Dus als je meeluistert, klinkt hip, is ook hip. Low Addicts met Hide and Seek. Uh, ze staan nee, klaar. Nee, rood. Nee, rood, rood. rood. Ja, ik, ik, ik heb een kijk op. Kijk eens, dan stap ik op binnen. Rode band gaat eronder. Uh, dat zou heel goed uh, kunnen zijn, want die safety car is net in de baan gekomen. Voor uh, de auto die uh, stilstaat aan het eind van het rechte stuk. Hij nog een uh, stukje rood over. He. Ja, nou, ja, ja, ja dat, dat is het hem juist. Uh, daarmee verspeelt hij dan nu even tijdelijk uh, zijn uh, eerste plaats. Want uh, Hamilton neemt nu de leiding over. Maar uh, Verstappen gaat nu de uh, pitstraat uit. Hij staat achter Russell. Die die, die, ja, ja, daar uh, sluit hij bij aan, achter uh, Russell dus. Uh, en dat betekent dat, uh, dat de safety car voor Hamilton uh, zit op dit moment. Dat heeft alles te maken met Bottas, die uh, aan het eind van het rechte stuk uh, staat. En daar moet uh, een auto komen om die auto weg uh, te halen, want dat uh, is een uh, verveling. Ja, dat kan punt. niet anders. Dat kan haast niet. En, de rest ook uh, nog naar binnen. Ja, ook dat. Met Veel. geel. Dus, uh, dus, ik, uh, dus ja, wat gaat er nu gebeuren? Ik denk, uh, doordat um, Verstappen nu met rode banden is, is hij ineens in het voordeel. Ja. Behoorlijk in het voordeel, ja, je denk Je ik. krijgt uh, enorm spannende laatste Ja, ik denk het rond, ook. Ja, ik dat denk dat het ook maar anders, he? uh, kijk, uh, je zit bij de safety, met de safety car en uh, het hele veld schuift gewoon ja. in elkaar. Dus, dus ja, uh, Verstappen moet dan wel twee Mercedes inhalen, want Russell is ook doorgereden. Rustig is door. Ja, dan he, is hamilton ook. En Hamilton ook. hamilton natuurlijk een rustig verstappen. Ja, maar ik, uh, ik geef <coughs> nog steeds uh, een goede kans. Dat, uh, want er zijn nog uh, 15 ronden. En ik uh, ga mij toch niet aan de indruk onttrekken dat die auto van Bottas daar 15 ronden lang blijft staan, dat geloof ik niet. Nee, dus de, de, nee die is binnen 2, drie weg. Die, die is dus echt binnen twee ronden. Heb je er dan nog dertien? Ja. 12, 13 ronden. Ja, ja, en nogmaals, kijk, je, je, je vraagt op dit moment ook niks van die softs. Op dit moment. Nee, dat, nee, is, dat klopt. En ja. uh, de van de, de, de banden van de beide Mercedes de zijn ja. al gebruikt. En het zijn ook nog banden die iets minder grip hebben dan de rode band. Want. Als ik de, weer de experts mag geloven, is dat denk ik toch wel nu de band waar je op moet zitten. De ja, rode band. Verstappen heeft uh, op dit moment de beste band eigenlijk voor die laatste. Uiteindelijk ronde. Uiteindelijk wel, denk ik. 13 ronde zijn ze goed te gebruiken, dat is geen ja. enkel probleem. Ze hebben dus eigenlijk bij Red Bull weer goed gebruik gemaakt van de situatie ja, en daar absoluut, hun strategie absoluut. op aangepast. Dus, uh, Ondertussen staat die overal. Over die staat er nog steeds. Ja, want ze moeten daar uh, een of andere truck uh, heen rijden. Ja. En uh, ja, dan moeten ze dan wel binnen nu een, twee, drie rondjes doen. Want anders wordt het, wordt het wel lastig. Maar... Ja. Nou ja, goed. In Knappig ieder geval, doen. we krijgen een enorm spannende eindfase van deze race. Ja, dat lijkt het is mij een wel. leuke, ja. leuke Grand Prix ja. tot nu toe. Ja, tot dus He? per wel. Ja, er gebeurt uh, van ja, alles. Er gebeurt van alles. Leuk. Uh, dat sowieso. Uh, zullen we dan nog maar even weer ja, een beetje we muziek even, er tegenaan tegen Ja, we doen nog leuk. Dat is uh, deze van de Kings. Altijd goed. Ah, mijn groep. Ja, ja, ja, ja. De Kings. ja. Got me so I don't know what I'm doing signalen die er af en toe uit vliegen. Ja. Omdat, denk ik, heel veel van het, van het netwerk wordt belast van, ja. van de landelijke media. Babushka trouwens van Kate Bush. Daarvoor de Kings. Ja, de Kings. De Kings, C de ja, Kings, Kings ja, ja. mijn favoriete groep, Ja, Eén van mijn favoriete Even groepen. Favoriete ik heb ze ooit groepen. op in Londen. Het was een geweldig concert. Ik was daar met een vriend. Ja. CTK gaat er bijna uit, maar ja. ik was daar met een vriend naar naar voetbalwist te gaan. Mm. We lopen in het centrum. We zien bij een of andere... Uh, grote uh, concertzaal. Hm. Dat er een, een Kingster uh, um, zouden even. optreden. Dus we ja. hebben nog kaartjes gekocht. Maar wij gaan nog even terug naar het circuit. Ja. Uh, waar het uh, enorm ja, spannend wordt. Het wordt heel spannend, uh, want het is weer bijna, vonden, het is ja. een beetje Abu Dhabi-achtig met ja, de Hamilton voor en, ja. uh, en, en, Klopt, en Verstappen erachter. Klopt, safety car is inmiddels uit. Hamilton mag bepalen wanneer hij uh, doorgaat. Ja. Doet hij nu Lijkt ja, mij wel. Hij nu ja, hij ja, nu ja, wel. Ja, hij gaat het nu doen. Maar hoor. we hebben nog de geen DRS. Ja, DRS hebben we nog niet. Ik, ik, ik, ik ben benieuwd. wat Hij gaat ja, er, mooi, publiek. hij gaat er uh, omheen. Hij gaat er nu langs. Tenminste, ja, dat gaat hij doen. Hij pakt hem nu al in ja, de, ja, ja, de okay, tas. Dus, nou ja, goed. Ja, hij heeft beter grip geweldig. natuurlijk. Omdat ja. hij die rode band onder zich heeft. En wat uh, gebeurt erachter? Hamilton zit 2. En ja, drie is Russell. Dus, uh, dus ja, ik het worden, het worden nog zenuwslopende ja. ronden, denk ik, Hans. Voor de, het worden nog zenuwslopende ronden. Ja, maar het ja, zijn er nog tien. De manier waarop uh, Verstappen er langs ging... was wel echt veelzeggend, hoor. Je ja, gezegd. En, ik moet er ook bij zeggen... het is weer bijna een soort sprintafstand... Ja. want de meeste races... Waren al twaalf ronden op een uh, circuit bij een merkenklasse, kan ik me dat nog geen red Ja, Helemaal zei al, het zal erg lastig worden om that guy, that guy behind me. Uh, that guy. me is ja, het alweer yeah? de uh, World Champion <laughs> achter me te laten? Nee, that guy behind me. Ja. <laughs> en, uh, Kijk eens ja, hoe hard een die denk ik, weer had, meteen er meteen van gaat Het is geweldig, meteen een, een seconde stap. geslagen. Uh, ja De mensen worden helemaal gek op het circuit. Dat is wel ja, mooi. Maar we zijn er nog niet Hans. Ja, we mooi. zijn er nog niet. We, de, het is, uh, kijk, er, het is, er zitten nee. meer incidenten in. Er toch nog een sport, beetje, ja. beetje link op het idee. Want een, dus de temperatuur staat er nog niet echt in natuurlijk in die band Nee, dus. maar aan de andere kant. Ja, ja, je hebt wel meer, veel meer grip met een ja, rode band denk ik. Dat pakt hem uh, prachtig. Goed, de Orange Army die, die kijkt natuurlijk met, met Argus ogen... of beter gezegd met pretogen nu naar de wedstrijd. Ja. Hoe goed verder gaat verlopen. Maar hij is best wel... Ja, er zit behoorlijk veel in. Er ja. gebeurt veel. Uh, Eerst met, met Sunoda, die dan op een gegeven moment na, na nou ja, twee keer verslaan... Nou om... Verstappen rijdt nu ook de snelste ronde. Mm -hmm. 1.13 zit hij inmiddels. Mm -hmm. En... Uh... Ja, het is nog uh, tien rondjes en dan is het uh, denk ik toch wel uh, gebakken hoor voor, uh... Nou, ja, ik wil. Uh, ik blijf nog steeds even de wedstrijd nah, is pas gespeeld, dit, dus de laatste ronde is dit, uh, gereden. Dit geeft uh, deze coureur, deze geweldige coureur, niet meer uit handen, denk ik gewoon. Je moet dat ook niet uit handen willen geven, denk ik. Nee, dat is maar... klopt. Maar goed, dat klopt. Uh, wie ben ik? Maar wel, uh, wij knap, zijn, uh, wel knap trouwens uh, dan dat uh, Mercedes nu op 2 en 3 rijdt. Hè? Ja. Dus dan pakken ik, ja. die, uh, die gasten van uh, Ferrari toch even aan. Hmm. Net als vorig jaar. Hoewel, er gaat nu een Ferrari bezig uh, bij uh, Russel te uh, proberen. Ik denk dat dat Leclerc is. Die gooit de aanval over buiten de kant. Tarzan open. Maar, ja, Sainz uh, ging voorbij in Paris. Dat hmm. is voor Paris ook niet goed hoor. Nee. Maar goed, uh, ja. de Ferraris zitten nog steeds in de buurt van die twee Mercedes'en. Hamilton zit twee, drie is uh, Russell, maar die rijdt op uh, de, de Softs. En of Hamilton dat vol gaat houden ten opzichte van zijn eigen teamgenoot, dat is nog maar even ja. de vraag. Want ja, uh, het, uh, het is nog, uh, nog een nou, er gaan nog negen ronden tegemoet. Uh, ik stel voor, laten we nog even iets uh, laten horen. Laten want, uh, want dat uh, lijkt mij uh, beter. En dan uh, kijken we of we zo dadelijk nog uh, de finish mee kunnen maken. We doen dat met Genesis. Beter kan het niet, want het is de land of confusion daar op die baan uh, inmiddels. Want uh, je moet wel ogen en oren van achteren en opzij hebben. En dus uh, gaan we op weg naar het eind van de finish. Dus uh, net uh, twee nummers uh, laten horen. Genesis met The Land of Confusion. En daarachter horen we uh, deze van Afrojack. The Vision. Uh, dat is uh, de plaat uh, die op Paul precies staat. Feels Like Home. En uh, dat is, uh, heeft alles uh, te maken straks... Uh, dat Afrojack ook nog eens een keer het publiek moet gaan vermaken. Nou, die zijn volgens mij een klein beetje de boel aan het opwarmen... Want uh, de voorsprong van Verstappen die was even, uh, even onder de drie, maar is inmiddels bijna vier seconden. Dus uh, ik uh, ga ervan uit, uh, Hans, dat als Verstappen dit zo uh, in het uh, in slot aan het gooien is. Want we hebben nog niet zo lang meer met nee, deze knop. nog uh, kleine drie rondjes, uh, Jaap. En uh, ja ik durf het niet te zeggen hoor, dat Verstappen nog gaat winnen. Want uh, dan mag ik niet van jou. Maar, uh, nee, laten we dat ook maar eens dus nog steeds maar doen. Maar ik denk dat het hem wel wordt. Ja, ik, ik, en trouwens nog even wat andere zaken. Want Carlos Sainz uh, is weer betrokken bij uh, een unsafe release. Zo hadden we net uh, het incident met die wielgun. bij je even zijn. Wil zeggen wat het is? Dat was, ja, dat was meer uh, in, de, in de pit. Ja, dat was meer de uh, verantwoordelijkheid voor het team. Maar uh, nu heeft uh, Sainz vijf seconden aan zijn broek uh, gekregen. Uh, vanwege een bandenwissel of een wissel tijdens de, de safety car die ja, door, de, door ja. de pitstraat heen reed. En daar was volgens mij Alonso bijna het slachtoffer van. Die zat daar uh, vlak achter. En ja, uh, Perez die nu achter Sainz rijdt, die uh, zit nu uh, met die vijf seconden straf uh, enigszins een beetje op rozen. Want die hoefde ja. eigenlijk uh, Sainz niet voorbij. Uh, alleen maar in de buurt uh, te blijven. Nou, we zagen net even een poging van Perez op. Wie oh. uh, uh, uh, is er dan? Op Sainz. Op Sainz. Maar Ja, geslaagd. maar hij weet toch ook dat die uh, Sainz vijf seconden krijgt. Dus hij hoeft hem op mij er ook bij. Dus die, maar goed, dat, uh, ik, uh, we zagen natuurlijk een paar rondjes geleden ook dat, uh, dat uh, Hamilton uh, achter die uh, safety car hè, mm. reed. Mm, mm, mm, aan de leiding. Mm. En hij inmiddels uh, vierde. Mm. En hij is erg kwaad op het team. Hij heeft uh, gezegd dat het uh, belachelijk is dat ze hem niet naar binnen hebben gehaald. Eigenlijk is het een. Uh, Herhaling van Abu Dhabi... waarbij je ook niet naar binnen ging. Hè? Nee. En Rusland heeft het wel gedaan. Mm. En ze hebben, uh, ze hebben hem gewoon niet naar binnen gehaald. Dus hij is heel erg kwaad op Timo. Ja, dan zou je eigenlijk zeggen... Uh, wat je uit Abu Dhabi hebt op uh, heb moeten leren... is dan dat je dat er natuurlijk niet nou ja, zomaar nog een beetje, keer moet, uh, moet doen. Iets van ezel en een tweede steen. Hè? Zo is <laughs> Zoiets. Het. Ja. ja. ja. ja, ja. Um, we, gaan, uh, op naar, we zitten in de voorlaatste ronde inmiddels. Ja. Uh, dus we gaan het uh, ook live meenemen wat betreft uh, de finish. Want daar zitten we nu ook uh, niet uh, al te gek uh, meer ver vanaf. Uh, PRS, uh, die moet Alonso nu op dit moment een beetje ja. achter zich uh, proberen te houden. En dat Voorsprong ver, verstappen inmiddels 4,2 seconden. Hè? Ja, dus uh, ja, ja, dat kan bijna niet. Nou je ja. de eerste rookbommen alweer uh, afgaan ja. trouwens? Ja. maar wel witte rook. Zou er een ja. nieuwe pauze op uh, gestaan zijn? Ja, het ja, ja, zou verstappen kunnen zijn. Nou, ja, ik denk toch dat er wel wat uh, na de race direct wat, uh, wat uh, toch wat. Uh, van die fakkels worden afgestoken. Nou, de race is het niet erg, vind ik eerlijk gezegd. Nee, na de race niet. Dan is het toch wel heel mooi gezien. Maar hoe zou Alonso reageren? Want uh, Lammers die zei op een gegeven moment. Uh, in een van de uitzendingen van de NOS. die zegt: I've guessed that Verstappen has won the race. Ja, dat, vorig klopt, jaar. dat was vorig jaar. Dat was vorig die jaar. Zag al die Oranje Rook. We zijn in de laatste ronde inmiddels. Ja, uh, en we de laatste ronde loopt. Die gaat nu de, beginnen. De, uh, de laatste ronde gaat uh, we aan. We gaan, gaan ook gaan. zien of Verstappen. Zeg maar, zo wordt uh, binnengehaald. Of uh, met het vuurwerk langs de baan. Dat was, ja, dat jaar was vorig jaar natuurlijk een geweldig gezicht. Ja. En uh, als ik heb, zou zijn dat het weer gebeurt. We als gaan ik even om de vlaggetjes heen kan kijken Hans. Die want nog, die vlaggetjes die zitten Minder dan in Ja, minder ja. dan een minuut. En dan hebben we de tweede overwinning van Max Verstappen in, in twee jaar hier in Zandvoort. Ja, nou, het, ja hij kan uh, uh, natuurlijk hier niet bekapen. Uh, hij gaat nu door is, de bocht zonder naam. Dus hij is bezig ja. op weg... En als hij dus Bijna wint, want hij heeft dus binnen. ook nog de snelste ronde tijd, ja, u uh, zit hij op 310 op punten. Kijk eens, komt kijk eens, daar komt in die in al geeft? aan. Ja, nou, uh, echt, is, uh, Dit is de hans Hensborg waar hij ja. nu in zit. Ja. We gaan naar de Koeman-bocht. En uh, nog altijd, verstappen die hij heeft nou, half bocht, voor. heeft uh, 4,5 laatste voor. Ja, die ja, bocht ja. ja. Daar komt hij aan, aan, komt hij aan, nummer twee. Ja, ja, Dat gaat weer waarschijnlijk. Dat denk ik. Ja, ja 1-2. 2 3 Ja, ja geweldig weer. <laughs> uh, mooi gezicht. Ja, Verstappen, Verstappen opnieuw gewonnen. De Grand Prix van Zandvoort. Ja, opnieuw. Geweldig. Het is, is ja. ongelooflijk. Ja. Uh, ik... Tweede plaats Russel, derde plaats Leclerc. Uh, uh, Verstappen pakt 26 punten. Ook nog de snelste ronde. Mm -hmm. Leclerc pakt 15 punten op de derde plaats. En dat betekent dat uh, uh, zijn voorsprong op Leclerc uitgelopen is naar 109 punten. Dat ja, en, en dat met hoeveel rond, uh, races nog te gaan? Uh, we hebben nog 7 races, nee we hebben na, de, na uh, deze hebben we er nog 7. Zeven nog maar, ja. uh, Ga ik eens is even is tellen, bijna 7. al gebeurd 7 x 26, ja. dat is even gauw uitgerekend 182, ja, ja. plus de 8 die er nog in zitten bij uh, ja. de sprintrace in Brazilië Moet ja, je, ja, Plus de, plus de dat is 109, snelste, ja. snelste rondes nog, Ja, dat, die had ik ook mee Komt nog een sprintrace aan, ja, inderdaad dat in Brazilië dus ja, ja, ja. Even gauw uitgerekend, 7 x 26 want dat zijn nog het aantal Wedstrijden die uh, ja, nou, uh, misschien toch weer een hoop uh, uh, uh, roken, oranje rook, ja. ja. Nu mag het, hè. ik bedoel dat... Ja, nou moet het wel kunnen, denk ik. Maar uh, het, is, het zit erop. De, de, de, Very de... lovely result, zegt hij. Ja. Ah, mega drive, mega nou, drive. Dat, is ja, dat is, lijkt mij ook. Ja, ja. Uh, ik uh, zou uh, bijna uh, moeten zeggen... Van, hey, de winnen takes it all. heb ik niet. Maar uh, weet je, ik, uh, we gaan gewoon... Uh, iets, iets, uh, zullen we kijken of ik iets vrolijks kan vinden. Want... Ik heb niet 1, 2, 3 even iets uh, passends nou ja. klaarstaan. Ik uh, denk wat je nu draait, is alles, alles is goed. Ja, dat ja zoveel uh, goed, en dan uh, gaan we dat uh, gewoon ja. doen. Uh, ik, uh, ik heb even een uh, wat sympathiek nummer van Daryl Hall en John Oates. Ik weet zeker dat er iemand in de hand staat dat altijd uh, goed vindt. <laughs> dus uh, ja, Hier is die, die, die met Man Eater. Oh. even om af te vragen, Hans. Uh, hoe oud uh, ben jij uh, geworden in uh, die tussentijd dat we die wedstrijd hebben gekeken? Uh, ben jij uh, een paar jaar uh, ouder geworden? beetje of 2,5, denk ik. Weet niet. <laughs> nee, <laughs> nee, ik had het ook goed, wel weer een beetje idee. Het is ideeën. natuurlijk wel, wel heel mooi dat je hem weer bent. Uh, ja, um, hij heeft een hele sterke race gereden gewoon. Dat ja. kunnen we wel stellen. Hè? Ja, ik vind ook, ook tactisch, Russell. Heel tactisch ja. van, van Red Bull. En, uh, Heel tactisch zelfs. Ja, en en gebruik... Hij heeft, heeft toch weer een fout gemaakt. Ja. Door, uh... Maar ook gebruik maken van de situatie weer. Ja. Je, je, je hoofd koel cool houden. Je ziet dat er een safety car is. Nou, dan denk ik van ja. uh, als je dan toch op witte, je weet dat uh, Hamilton bezig is binnen te halen. Ja, ja uh, waarom ga je dan niet uh, nog een keer? Je hebt toch dat hier rood uh, nog uh, liggen. Dus waarom niet uh, nou dan, ja, dan Mercedes, nog gebruiken? Mercedes heeft een fout gemaakt door gewoon die hem niet binnen te kunnen halen. Ja. We gaan even een beetje luisteren naar uh, Max verstappen. Ja, maar ik uh, zullen we dan even een stukje muziek. Dan kun jij dat even uitluisteren. Sorry, je gaat muziek draaien. Ja, dan kun ja, ja. jij uitluisteren. Ja, uh, en dat doen we met Felix. Ik De, de podiuminterviews die worden net afgehandeld door onder meer David Coulthard. Die, die heb jij net natuurlijk even. Ja, uit heb ik heb even meegeluisterd met wat hij met Stappen heeft besproken. Nou ja, die, uh, hij zegt: Ik heb er harder voor moeten werken dan uh, vorig jaar. Ja. Uh, moest eigenlijk de hele race pushen, dat heeft hij ook gedaan. Hè? Mm -hmm. en, uh, uh, bedankt het team dat ze de goede beslissing hebben gemaakt. Nou, Daar helpt hij zelf ook al mee, want hij zegt ook wel van. Die banden houden het niet tot het einde. Ik moet gewoon weer naar binnen. En uh, nou, toen hij helemaal die rode, die rode banden had... Uh, ja, ging hij als de banden waarmee, waarmee hij eigenlijk direct helemaal toen uh, uh, inhaalde... Uh -huh. hij zei, nou die wagen voelde zo goed aan... dat ik eigenlijk na het uitkomen van de bocht al wist... van uh, die kan ik gewoon pakken meteen. Uh -huh. Dus dat heeft hij ook gedaan en... Uh, hij zegt verder, uh, het is ongelooflijk om weer je, je thuiskampiet te winnen, maar ja, dat, dat lijkt me ook wel. En uh, Rustel heeft nog gezegd, uh, die bedankt het publiek, wat normaal uh, Hamilton altijd doet, hè? Hmm. Uh, Great crowd, dit en dat. Ja. Misschien had Hamilton het niet gedaan hoor, nee. maar Rustel deed het wel. Ja. En uh, nou ja. Prima. Uh, trouwens uh, over Rustel gesproken, ik vond dat hij een hele goede wedstrijd heeft, een hele degelijke. Rustel heeft een ook. hele goede wedstrijd ja. gereden. Ja. Heeft ook, uh, nou ja, goed, hij werd naar binnen gehaald door het team, uh, Hamilton niet. Daar zal nog wel wat een en ander over gezegd worden binnen mijn um, zeker. Ik mij. denk dat het nog wel een beetje gaat ruizen Ja, dat denk je... ik ook. Nou ja, Leclerc derde en uh, ja, Hamilton dan vierde. Uh, gewoon tegenvallend eigenlijk. Hè? Ja. Zeker als je nog aan de leiding rijdt naar de, naar de safety car. Dus ja. Uh, nou ja, goed. Het was een, een hele spannende uh, race. Een beetje tactisch wel, maar ja toch uh, Hamilton heeft trouwens voor het eerst sinds Abu Dhabi aan de leiding gereden. Wist van... jij dat? Ja, dan, dat is dan dat, dat is je. de eerste keer sinds ja. Abu Dhabi. <laughs> goed. dat moet uh, voor hem toch een goed gevoel zijn. Ja, nou maar had ik. Maar dat niet denk... in Abu Dhabi gehouden. <coughs> is, <sorry. laughs> We gaan uh, op uh, naar het uh, nieuws van vijf uur en uh, waarom uh, ga ik dit even vaktechnisch uh, volkletsen? Dat heeft uh, te maken met het nummer wat nu klaar staat. Is eigenlijk uh, ja, het is een protestzong. maar uh, uh, aan de andere kant als je hem uh, doorkijkt. Als een hurricane ging het uh, vandaag. En dan uh, kan een kunnende niet uitblijven. Uh, Dat is Bob Dillen met de hurricane. Bob, ja. ja Bob uh, gaat, uh, gaat dit uur even afsluiten. Uh, ja, uh, we zijn zo dadelijk uh, met het laatste uur deze radio nog een keer uh, terug. It's the story of the hurricane. The man... Or in the time before that In Patterson that's just the way things go If you're black You might as well not show up on the street Unless you want to draw the heat